Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de zaak Madeleine McCann zoekt de Duitse politie in een tuin ten westen van Hannover. Politieagenten gingen vanmorgen aan de slag en er wordt ook gegraven. De Britse peuter Madeleine McCann verdween in 2007 in Portugal. Een Duitse zedendelinquent die in Duitsland in de gevangenis zit... zou betrokken zijn bij haar verdwijning. Het is niet bekend waarom er nu bij Hannover wordt gegraven. Het Duitse OM wil niet zeggen of er naar het lichaam wordt gezocht of naar andere sporen. Yeah. <sighs> Belgen krijgen aan de grens meer informatie over de Nederlandse coronaregels. Bij de grens komen borden te staan waarop de regels worden uitgelegd. Dat is afgesproken in een speciale vergadering van Nederlandse en Belgische grensgemeenten. Over en weer is er veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag. Zo is er verwarring over de zogenoemde sociale bubbels... die wel gelden in België en niet in Nederland. Gisteren riep de burgemeester van Knokken-Heist het publiek op... niet meer naar Nederland te gaan, omdat mondkapjes hier niet verplicht zijn... Oud-premier Najib Razak van Maleisië is veroordeeld tot 12 jaar cel voor corruptie. Het Hoge Rechtshof heeft de zeven aanklachten tegen hem bewezen verklaard. De omvangrijke corruptie speelde bij het staatsfonds en draaide om miljarden euro's. Najib Razak stak honderden miljoenen in eigen zak. Hij kocht er onroerend goed voor en kunstwerken van onder andere Picasso en Monet. Een Nederlandse kunstwetenschapper zegt dat hij de plek heeft gevonden waar Vincent van Gogh zijn laatste schilderij maakte. Het is bij de herberg ten noorden van Parijs waar Van Gogh zijn laatste dagen doorbracht. Het schilderij Boomwortels uit 1890 lijkt opvallend veel op een groepje bomen bij de herberg. De kunstwetenschapper ontdekt ook een radiogesprek uit 1953 met een vrouw die nog voor Van Gogh poseerde. Het weer zonnestapelwolken stapelwolken, in het noorden kans op een bui... aan zee vrij veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op dit moment worden er geen files gemeld in ons land. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, we zijn er weer. Het is weer dinsdag. Luisteraars. Ja, Jan. Gezellig. Wat gezellig hier is. Het vertrouwde dinsdagmiddagprogramma Lunchroom. Tussen 1 en 3. Met de vertrouwde stemmen van aan deze kant Jan van den Hoever. En aan de andere kant ja. hebben we onze charmante Luus weer zitten. Ja, goedemiddag allemaal. Goedemiddag Jan. Goedemiddag, Luus. Alles goed? Ja, prima. En we gaan er weer een gezellige middag van maken. Ja, we gaan even een beetje zo bij elkaar vertellen wat we gaan doen. Uh, we hebben natuurlijk een, een, zometeen een een artiest van de dag. Ja. We hebben wat nieuws. Wat had jij nog meer? Allemaal bij elkaar verzameld. Nou, het, in het eerste uur hebben we eigenlijk Niels Frits uit de regio. De artiest van de dag. En wat er zo al gebeurt op social media. Evenementenagenda. En uh, hey, dat was de telefoon. Ik ben hem heel even. Dat was de telefoon van Luus. Ja, wat gezellig. gezellig. Wat een leuke ringko Luus. Ja, wat gezellig. Uit. Maar, gaan we nog even verder. Ja, ik denk dat ik iemand aan het telefoon heb. Ja, goed, u bent in de uitzending. Oh. Kunnen alleen, alleen niet horen wat u bent op mijn persoonlijke telefoon. Nou, Alice is even bezig. Is een telefoon op de achtergrond. We gaan zo verder met haar verhaaltje. Nou, dan moeten we intussendoor uh, maar even een muziekje gaan draaien, Luus. Want het, uh, dan kun jij even je gesprekje afmaken. We beginnen wel even met Kai Mitchell en uh, Rockabilly. Oké. Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock rock. Rock, rock, rock, rock, rock Rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock rock, rock, rock Some people think it's. Can...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 No plot, in, stop, fuck clothes stopping shoes Better head for the hills Gonna blow my fuse Ooh, I'm gonna shout back. Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. rockabilly, rockabilly rock, rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock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 Rock -a, rock, -a rock, rock, rock. Rock, -a rock a billy, rock a billy, rock, rock, a billy, rock a billy, rock a billy, rock. a billy, rock a billy, rock, rock. You know. Hey Mitchell, Rockabilly was dat. Wat een lekker nummer om te beginnen. Lus op deze dinsdag, zonnige dinsdagmiddag. Ja, dat gaat mijn hele planning. Hè? Ja, maar even voor de luisteraars tussendoor. Het telefoontje wat we zo luisteren hoorden. Dat was natuurlijk niet het privé-telefoontje. Het was een uh, telefoontje puur zakelijk voor het programma wat wij momenteel bij u doen, onze lunchroom. Uh, er zijn een, aantal, een paar onderwerpen in het dorp wat erg leeft. En we hebben heeft wel meer aan de kaart gesteld. Dat was het parkeren en het gebrek aan toiletten. En dat mede, de, de, de leuke column die ons plaats, uh, s, nou, dorpsgenoot Nel Kerkman vorige week had geplaatst in de Sanfors Nieuwsblad. Waarin dus eigenlijk op een, wel, op een heel grappige manier omschreven werd dat er eigenlijk wel behoefte is aan veel toiletten. Het is iets waar ik mezelf ook al jaren probeer hard voor te maken. En het leuke is, uh, we hebben getracht een uh, afspraak te maken met de verantwoordelijke wethouder in deze dat is uh, onze uh, Elle Verheij. Uh, en die uh, secretariaat die belde zojuist dat mevrouw Verheij ons volgende week gaat vereren... met een bezoek in de studio bij het programma Lusdoen op de dinsdagmiddag. En dat stellen wij heel erg op prijs, want wat is het nog leuker om direct van iemand te horen... die er goed bij betrokken is, Lus Precies, Jan. En dan kunnen we een hele leuk uh, gesprek mee hebben. Ja. En wie he? weet komt, komt ze met hele leuke oplossingen. We gaan het afwachten. We gaan volgende week uh, om uh, 1 uur, komt ze bij ons in de studio en dan gaan we haar... Uh, Aardig aan de tand voelen. En we hopen dat er een constructief uitleg van haar gaat worden. Ja, je moet je niet bang maken hè? met hard hart aan de tand voelen. Hè? Nou, we gaan het leuk doen. We gaan het leuk doen. We gaan het nou, leuk doen. Gewoon leuk. Leuk doen. Uh, ja, ga nou verder denk ik ja, met Artiest van de Dag. Ik had een uh, Artiest van de Dag uit, uh, uitgezocht. En uh, ja, het is een, uh, een zangeres van uh, wereldformaat. Het is uh, Beth Midler. En zij is geboren in Honolulu, Hawaii... Op 1 december 1945, dus ze is nog lekker piepjong. Ze is een Amerikaanse zangeres, actrice en ook comedienne. Haar Joodse ouders vernoemden haar naar de actrice Bette Davis. Ook wel bekend bij de ouderen onder ons. Ze is ook bekend geworden onder haar informele artiestennaam The Divine Miss M. In haar carrière van bijna een halve eeuw heeft zij meerdere filmprijzen gewonnen... en wereldwijd meer dan $30 miljoen albums verkocht. Nou, dan gaan we een uh, mooi nummer van haar draaien, Was ze heel bekend mee geworden is om te beginnen. Ja, een heel mooi nummer, heb ik uitgekozen. En uh, hier is hij. Ja. dat is uh, speciaal voor onze uh, bloemeliefhebbers. De Roos. De Roos. say love It is a river that Dat was het eerste nummer wat we vandaag gaan draaien... van onze artiest van de dag. Robert uh, de Middler, de Roos. Een uh, mooi nummer. Zeker een heel mooi nummer. En verder Luus, jij ja, had wat we te melden. Hebben, we hebben een, uh, een, ik heb een item uitgezocht... waar we ook wel wat aandacht aan kunnen besteden. En dat is het... Uh, de, het bloed afnemen en inleveren van uh, lichaamsmateriaal, wat altijd ook uh, bij het Pluspunt in de Vlemingstraat uh, 55. Ja, dat onderwerp leeft ook heel erg in het dorp momenteel, dat heb ik en, begrepen. Ja, precies. En helaas, Atalmedia, de, de organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, heeft onlangs besloten om de locatie bij Pluspunt te sluiten. En ze verhuizen per 1 augustus naar het centrum van het dorp in de Hadstraat nummer 55. Nou, kan ik me dat voorstellen dat veel bewoners van Noord. Vinden deze locatie eigenlijk moeilijk bereikbaar. En vanuit Zandvoort Noord is er geen rechtstreeks openbaar vervoer naar het centrum. Bovendien worden de bezoekers die met de auto komen nu gedwongen om voor het parkeren te betalen, terwijl de parkeerplaatsen schaars zijn in ons centrum. En uh, de, de wethouder uh, heeft, is daar al mee bezig geweest. Die heeft ook contact gehad met een aantal media. En onze zorgen gaan uit over de bereikbaarheid, zegt uh, Raymond van Haafde. Vooral voor oudere inwoners van Zandvoort Noord is de locatie Halstraat moeilijk bereikbaar. Aantal Media was zich hiervan uh, onvoldoende bewust, uh, zeggen zij. Zij hebben echter wel aangegeven dat ze ook mogelijkheid bieden voor thuisprikken. Wat betekent dat bloedprikken bij mensen thuis gebeurt. Maar uh, er is meneer Cor Haasman, een inwoner van Zandvoort Noord heeft een bericht hierover op Facebook gezet. Vooral voor oudere bezoekers wordt dit een groot probleem. Ik krijg bijna 100 reacties. Zo zijn de mensen bang dat uh, ouderen niet meer gaan. Vooral als het slecht weer is en mensen buiten moeten staan... omdat er maar vier mensen naar binnen mogen uh, in de Halstraat. En ook is het slecht nieuws voor ouderen die wel elke week bloed moeten laten afnemen. Haagsman kan zich niet voorstellen dat het een bezuinigingsmaatregel is. Aantal Medial zal nu veel mens, meer mensen thuis moeten bezoeken om bloed af te nemen. En dat is vele malen duurder dan de mensen naar hun post laten komen. Uh, volgens de woordvoerder uh, van Aantal Medial, Media, en dat is uh, Man Manja Smits is in verband met de anderhalve meter afstandsregel van de coronacrisis... de gezamenlijke wachtruimte in pluspunt te klein geworden. Maar daardoor zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie. De locatie in de Haltenstraat is weliswaar kleiner... maar we gaan proberen op afstandspraak te werken. Deze begrijp ik dus even niet. De pluspunt is te klein, ja. maar die in de Haltenstraat is kleiner... Ik zou graag uh, ja, uh, Marja Smits, dat is dan de woordvoerder van uh, Atal Media... ook uit willen nodigen om uh, met ons contact op te nemen. Om het een en ander uit te leggen waarom dus het pluspunt niet meer... en de locatie in de Haltstraat wel. Terwijl de Haltstraat kleiner is dan het pluspunt. Een beetje onduidelijk. Is heel erg onduidelijk. Misschien kan zij uh, ons ja, ook... Even reageren onze kant op naar het programma. Ja. En uh, dat kan op, op, op, op verschillende manieren. Maar, maar afgezien van het bloedprik is natuurlijk... Uh, er wonen natuurlijk veel ouderen in, in Zandvoort noord uh, Het is gewoon een wijk waar echt de, de oudere generatie al heel lang woont. Al. Ook een geldautomaat is daar al niet. En dan denk je, ja, gaat dit ook al weg? Jongens, kom op nou. He, het zijn de oudere mensen die je toch niet gaan belasten. Extra belasten met deze dingetjes allemaal. Nee, dat wordt, dat wordt, dat wordt hem niet voor die mensen. Nee. Dat, uh... En daarom wil ik zeggen, het volgende nummer is van Marco Bersaad. Ik hoop alleen niet dat het uh, van toepassing is op de groep die dat, uh, waar wij het nu over hebben. Het nummer heet namelijk oud en afgedankt. nummer van Marco Bozzato. Oud en afgedankt. En uh, helaas gaat er voor heel veel mensen nog op. Het is verdrietig, maar het is gewoon zo. En uh, jongens, denk toch eens over. Bij de oudjes, laten we ze wat meer helpen. Laten we ze wat meer steunen. Het is zo belangrijk. Hè? We worden allemaal ooit oud. En dit willen we niet meemaken. Nee, echt niet. Dat je zo eind moet reizen om uh, te kijken... of alles uh, nog goed en gezond is. Dat bedoel ik maar dat, dus. Uh, dat moet niet. Uh, ik heb nog een uh, leuk item dat ik dacht, van, nou dat kwam ik onder ogen. En ik denk, dat ga ik vermelden, want dat is zo'n leuk iets. En uh, best ook wel uh, een beetje ja, bekend voor mij. Uh, een uh, Dennis André, uh, die uh, woont in Beverwijk, heeft een droom. Hij wil gezinnen die het moeilijk hebben de dag van hun leven aanbieden. Dat moet gestalte gaan krijgen in de vorm van een toertocht voor oldtimers. Zelf is hij ook ongeneeslijk ziek... en hij wil zijn resterende tijd graag besteden aan het helpen van anderen. Dennis is zelf de trotse bezitter van een Oldsmobile, een Amerikaanse slee waarin je over de weg zweeft. Hij heeft de auto aangeschaft kort nadat bij hem... een zeldzame vorm van kanker werd geconstateerd... De verwachting is dat hij nog een paar jaar te leven heeft. In die tijd wil hij zich nuttig maken voor de samenleving. En dat doet hij al via vrijwilligerswerk bij de hartenkamp. En de hartenkamp is een instelling voor uh, kinderen met uh, een handicap... of een beperking in uh, verschillende gradaties... En hij zegt te hebben gemerkt dat er gezinnen zijn... die niet in aanmerking komen voor leuke uitjes... omdat ze niet gekoppeld zijn aan een instelling. En daarom vallen deze kinderen eigenlijk een beetje tussen de wal en het schip... want die missen van die leuke dagen... die je als gezin even wat ontspanning geven. Hij is zelf vader van een zoon met een beperking... en er zijn genoeg mensen die in een soortgelijke situatie zitten... Hij zegt, ik weet hoe mooi het is als je je kind een moment van blijdschap, blijdschap kan geven. En Dennis roept belangstellenden of mensen die hem in welke vorm dan ook willen steunen op, op zich te melden via e-mailadres happy.oldtimer.toerapenstaartje.gmail.com Ik herhaal het e-mailadres nog maar een keer. happy. .oldtimer.tour.apenstaartjegmail.com Dus ik zou zeggen, de leden van de V8 Club en Muiden, ik weet dat jullie heel veel uh, Amerikaanse auto's hebben staan. trek ze uit de schuur en ga gezellig met Dennis uh, zijn droom waarmaken. Goed zo, lieve luisteraars. Het is een mooi doel om te steunen. Dit is altijd uh, een goed idee en een hele nobele gedachte van deze meneer. Zeker weten. Heel leuk.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 Me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about. God. Understand. Why the only man she had ever loved had been Jane Ja, wie kent hem niet meer? Ons uh, Gilbert zelf met zijn leuke petje. Wat een lekker nummer was dat, er, Luus? Ja. Heerlijk. Uh, ik even kijken. Um, normaal, uh, we gaan even hebben over het halen culinair, Want het komt er ook aan. Dat is uh, toch wel leuk weer eigenlijk. Lekker voor onze lekkere bekken. Normaal doen er 16 restaurants mee aan het culinaire op de Grote Markt... maar deze editie zullen er maar 6 zijn. Dat neemt niet weg dat de organisatie blij is... dat het culinair evenement ook deze zomer tof weer doorgegaan. Uiteraard met de nodige maatregelen vanwege het coronavirus. Ja, helaas. Het evenement zal plaatsvinden op 3, 4, 5 en 6 september... En de restaurants die uh, deze keer meedoen... zijn Napoli, de Visbamonk, Franse, ML, Pan 13... de Kaaskampagne en Ome Pietje. Organisator Henny Leeflang vertelt hoe het evenement er straks uit zal zien. Het wordt één groot terras ter hoogte van de fontein op de Grote Markt... en ze houden de andere terrassen ook. Die uh, kunnen dan de ruimte houden. Er komen 80 hoge tafels waar per tafel vier gasten aan kunnen zitten. De kaarten moeten vooraf wel gereserveerd worden... en er zullen drie tijdships per dag zijn... Per shift van ieder drie uur zullen er zes gerechten geserveerd worden. Zogenaamde signature dishes. Het is dus niet echt een diner, maar echt een proeverij. En dat zijn we toch eigenlijk wel gewend bij dat soort culinaire markten. dacht ik toch. Mm -hmm. Een deel van de tafels zal op een hoog podium worden geplaatst. En onder het podium zullen de koks hun kunsten gaan vertonen. De kaarten kosten 45 euro per persoon. En als er bijvoorbeeld een groep van acht personen wordt, gaat reserveren... dan kunnen ze wel aan twee tafels bij elkaar geplaatst worden... We, sturen, uh, we schuiven alleen geen tafels aan elkaar... en dat doen we dus in verband met uh, corona-toestanden. Dus het, uh, het is wel leuk dat het weer terugkomt, dit uh, evenement. En uh, dit was eigenlijk uh, voor ons lekker bekken. Ja, en wat zijn de kosten van zo'n uh, smulmarkt uh, 45 euro per persoon had ik reeds gezegd. Uh, ja, exclusief drank en reed. Ja, zo staat ja. het uh, op de site. Dus ik neem aan, dat, uh, dat, dat is gebruikelijk zo 45 euro. Dus ik, denk, ik neem aan buitendrank. Okay. Ja, helemaal goed. En, en Waar kunnen ze de tickets bestellen? Dat... Dan ga ik even kijken of we dat... Uh, ik kan het hier... Ja, ik, ik ben nee, het ik, ook voor je aan het ik zoeken. Ik maar... denk op de site. Dat het op de site ergens terug te vinden moet zijn. Haarlem-Kurineer. haarlem, haarlem Als je dat gaat aanklikken, dan, dan uh, komt, komt het er zelf goed. allemaal goed. Oké? Okay? Ja. Dankjewel. Ik denk dat het helemaal goed is. Ik had het niet goed. Dat gaat even zwemmen met onze Andy Williams. is helaas ook niet meer onder ons. Maar wat heeft hij met onze mooie muziek nagelaten, Nou, echt. Het is al heel lang geleden dit ook, hè? Dit is een heel oud nummer van een ja. lid. Ja, geweldig. Jij uh, gaat met uh, splitsen doen, begrijp ik. Wij gaan over naar de splitsen. Ja, we hadden afgelopen zaterdag uh, al heel snel weer last van wateroverlast in Zandvoort. Opnieuw uh, wateroverlast in de Haarlemmerstraat. In de nacht van zaterdag op zondag regende het dermate hard... dat er opnieuw wateroverlast gemeld werd op het kruispunt Haarlemmerstraat Koninginnenweg. De ri riolering kon de hoeveelheid hemelwater dat in korte tijd viel niet meer verwerken. Het is niet voor het eerst dat die plaats wateroverlast door een halve wolkbreuk ontstaat. Het begint wel een beetje tijd te worden voor een uh, oplossing... Al dus een buurtbewoner die voor de zoveelste keer... zijn straat onder water zag staan. Misschien is dat, ja... Dat is al, al jaren zo. Hè. En het is Ik... toch, dachten wij, toch wel heel erg verbeterd... na, dat, uh, na de hele verbouwing op het, zeg maar, het zwarte veld... met het reservoir wat ze gemaakt hebben. Ja. Maar het is nog, nog steeds... Het is, uh... Het zijn natuurlijk situaties die extreem zijn. Ik denk toch wel dat je het nooit helemaal zou kunnen uitsluiten, denk ik. Maar hoe oud is de dorpskern van Zandvoort? Ja, maar er zijn natuurlijk dorpskernen die ouder zijn dan die van Zandvoort. Het heeft toch maken met het afvalingssysteem. Maar ik ga ervan uit dat er al alle moeite is gedaan... toen de tijd om het op te lossen. En ik denk dat de extreme niet op te lossen zijn. Het is jammer. Ja, en dan was er een klein schandaaltje. Oh... En ik had alweer een muziekje gestart. Nou, nu doe ik het zo verder. Gezellig. De DJs en ik was iets te snel, want onze Lucy had nog zo'n leuke nieuwe switch te vertellen. Nou, dus het is een klein beetje een schandaaltje in Bloemendaal. Oh, meen uh, je dat? Kan ik ja, ook daar dan? Zeer, dus, er is daar namelijk een, een datalek en dat had uh, gemeente Bloemendaal moeten melden. Er is dus zeer gevoelige privégegevens van de gemeente Bloemendaal zijn maandenlang openbaar geweest op internet. De gemeente hield dit echter stil. Het gaat om adressen, bankrekeningnummers, kentekens en persoonlijke gegevens van de burgemeester, maar ook van de wethouders. Dat kwam uit een onderzoek van het Haarhems die het ontdekte op de site van de gemeente. En Bloemendaal bevestigde inderdaad het datalek, maar heeft het niet gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En dat had dus wel even gemoeten. Het is een, netjes. een woordvoerder laat aan de krant weten dat de ongewenste publiciteit van de privégegevens... anderhalve week geleden werd ontdekt door een medewerker van het online-team. Volgens een juriste had het lek gemeld moeten worden. Ondeugende uh, Bloemendaal. Ja, een beetje stoute gemeente af en toe. hè? Ja. Maar goed. Uh, heet je nog een nieuwsflitsje verder tussendoor? Uh, ik, had, uh, ik heb nog een, een nieuwsflits, want... Uh, Zaterdag op het strand van Zandvoort eh, houden ze een stil protest tegen de zeehondenjacht. Eh, niet eh, in de muiden of zo, nee, in Namibië. Vertegenwoordigers van de stichting Bond voor Dieren houden zaterdag een stil protest tegen de zeehondenjacht in Namibië. Dat gebeurt op het strand van Zandvoort, schuin voor het Palace Hotel. En de actie wordt bijgewoond door influencer Lavi de Roche. Kaapse pelsrobben worden op de strand van Namibië doodgeknoppeld voor hun vacht. Vorig jaar legden volgens de actievoerders 60.000 pelsrobben op deze manier het loodje. De actievoerders houden, ondanks hun stille protest, hun mond niet. Zij spreken wandelaars op het strand aan om aandacht te vragen voor deze jacht. Ze hopen dat de passanten een petitie tegen de jacht ondertekenen... waarmee... Bij de Nibische overheid wordt aangedrongen om terughoudend te zijn met deze jacht. Goeie zaak, goeie zaak. De actie op het strand is tussen half drie en vier uur aanstaande zaterdag. Nou, die willen wij wel steunen, denk ik. He, die willen wij steunen. Zeker ja, wel. Uh, mag hij? Hij mag. Geweldig. Dan gaan ja, we. He? Painted Black, dat waren de Stones. En uh, het is net zoals met voetbal: je bent voor Ajax of je bent voor Feyenoord, of je bent voor die, of je bent voor die. En dat had je natuurlijk ook in die periode met de muziek. Je was voor de Stones of je was voor de Beatles. Nou, dan gaan we die nu doen, oké? Okay? Ja. Broong terug in de tijd, hè, Lus. Nou, Wat was het gezellig. Wat was het leuke muziek. He? Het lange haar. Het, het, het boottochter Amsterdam, kun je het nog herinneren. Ja, ja oh, wat, ja, wat een gek huis. Dat in Blokker, dat alles afgebroken. Heerlijk, in de Blokkerfijl. Ja, dat weten we nog. Oh, um, dat, dat, dat is, maar volgens mij heb jij nog iets heel leuks. Jij hebt iets van... Ja, nou door. ja, ik, ik, ik, ik zit zo'n beetje te kijken. Dat is leuk, want wat, wat erg actueel is... is eigenlijk het bellen uh, onder het rijden. En dat vond ik toch in het Stanghoek Nieuwsblad van 6 september 2000. Dat is er over 20 jaar geleden. Um, een stukje, en dat zal ik eventjes voorlezen hier. Bellen zonder kijken. Het zal je maar overkomen. Je fietst op je dooie gemak richting de Hanischafschool... om een leuke foto te maken van een feestelijke opening. En voor je het weet, lig je met je neus op de stoep. Zomaar Pardoes met fiets en al van de zokken gereden... omdat de meneer achter stuur via zijn mobieltje in een druk gesprek was gewikkeld. De bestuurder ging zo op in zijn gesprek. Hij merkte helemaal niets van het voorval en reed gewoon door. De fotograaf van het Sanfors Nieuwsblad, hij was de ongelukkige... was te verbluft om het nummer op te nemen. Daar denk je toch niet aan. Ik probeerde meteen weer op te krabbelen en te kijken of alles nog heel was. En ja, op de grond zie je, ja, zie je, uh, zie je zoveel... Uh, voorlopig gaat hij enigszins hinken door het leven. Dus u bent gewaarschuwd. En daarom is het nog goed. Niet bellen achter het stuur. Oh, leuk. Even lekker swingend, uh, luisteraars van uh, Lundsland. Uh, onze Luus gaat ja. ons weer op de hoogte brengen. Ja, weet je wat ook swingend was? Dat was gisteren dat... Friday uh, uh, the Beach. Het was natuurlijk uh, niet zo groot als uh, andere jaren. Maar het was uh, toch wel heel erg leuk... om die, uh, die meiden die er zoveel werk in hebben gestoken... om die uh, toch nog lekker uh, het uh, sfeertje te laten proeven... hier in Zandvoort gisteren. Uh, Brigitte van het uh, Wapen van Zandvoort... heeft gisterenmorgen bij uh, ZFM Zandvoort... de wisseltrofee in handen nemen. Uh, hij heeft de wisseltrofee in handen gekregen... van wethouder Raymond van Haften... die vanwege haar inzet voor de Pride... vanaf de eerste Pride at the Beach in uh, 2017... de volgende jaren heeft zij samen met Susanne Jansen... van Pride at the Beach uh, ZFM Zandvoort en Marcia Busser het gasthuisplein tijdens Pride op de kaart gezet. Het kunstwerk is uh, gemaakt door uh, Maria van Dongen... en mag een jaar bij Brigitte aan de muur hangen. En daarna mag Brigitte het uitreiken aan de volgende Pride-ondernemer. De bloemen zijn geschonken door uh, Aalsmeer, ABC Aalsmeer... en de Kava Stars, het Touch of Rose door Wijn aan Zee... Oh, dat is een uh, lekkere wijn. Uh, deze wijn is een uh, eerbetoon aan alle sterren die jaarlijks optreden op het landgoed van uh, Peralada. Maar vandaag staat hij voor de sterren die de Pride mogelijk uh, maken. Van harte uh, gefeliciteerd, Brigitte. En ook namens uh, Settevin. Nou, lunchroom. wat leuk. En van harte van ook vanaf deze kant. En dan heb ik hier nog een leuk stukje. Want ik ga het steeds leuker vinden. Die oude historische artikeltjes uit de Sandvors krant van lang geleden. Ik heb er weer eentje van 6 september 2000. Heel leuk. En boven stond van de pot gerukt. En misschien is het eigenlijk een leuke opener voor het gesprek... wat we volgende week gaan krijgen met onze geachte wethouder. Uh, voor meneer B. is het openbaar toilet achter het gemeentehuis... een regelrechte bezoeking. De zandvoerder is slecht been... en heeft door een afgeknelde spier moeite met het ophouden van zijn plas. Nou was het urinoir dat de gemeente onlangs achter het gemeentehuis... aan de Swaduwstraat plaatste. Een mooie oplossing om onderweg naar het dorp even te lozen. Je gelooft je ogen niet, zegt hij naar aanleiding van enkele bezoeken. Het urinoir is voor een fatsoenlijk mens niet te gebruiken. Onder het rooster ligt een vieze troep. Blijkbaar wordt het ding niet alleen voor urine gebruikt, maar ook voor de grote boodschap. De vliegen komen hier tegemoet. Leven de natuur. Op de foto is een vergeelde onderbroek te zien en die volgens hem al langer dan een week ligt. Ik, ik heb erover geklaagd bij de gemeente. Maar tot nu toe is er niets ondernomen. De Zandvoorder vraagt zich ook af waar de deur is gebleven. Want die mist hij. Voorlopig is het met de sanitaire stop gedaan voor de Zandvoorder. En nou maar hopen dat de toeristen niet denken... dat alle wc's in Zandvoort zo zijn. En dan praten we nu over twintig jaar geleden, lus, Wat een tijdje hè? Ja, dat is, uh, en ja, eigenlijk... Uh, het toilet is er nog er, steeds, alleen hij is momenteel, zag ik van de week afgesloten, zonder de corona komen. Maar het, uh, ja, het is eigenlijk een, een leuke intro voor ons gesprek voor volgende week, denk ik. Ja, goed zo. Blanker van Dusty Springfield, die uh, Going Back hier zingt... gaan we uh, het eerste uur beëindigen zo. En Lucy en ik zien, uh, zien u graag terug aan de andere kant van de klok... voor het tweede deel deze dinsdag van een yep. Ja. Even een glaasje water erbij aan ja. de korden. Altijd lekker. Eerder klaar, we dachten dus we moeten nog een paar seconden wachten. Luus. Oh, wat gezellig. Ja, nou, ja, nou, dat hebben we niet meer. Maar die 10, 20 seconden die moeten we maar met. Oh, we ja. hebben straks uh, nog meer nieuwtjes. En we hebben nog uh, meer Bed Midler. En uh, we hebben nog meer... We hebben de agenda strakjes nog. En misschien nog een leuk stukje kabberen. Oh, ja. Dat komt er sowieso nog in. Oké, okay? dag, dag dan gaan we nu naar het nieuws. Oké. Okay.